5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Banken kunnen tijdelijk onbeperkt lenen bij Europese Centrale Bank. Jaarcel en Damverbod voor Damschreeuwer en Nobelprijs Literatuur voor Zweedse Dichter.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 Volgens Richet zal de inflatie de komende tijd nog hoger zijn... dan de 2 die de ECB nastreeft. Maar daarna zal die gaan zakken, voorspelt Richet. De ECB besloot verder het belangrijkste rentetarief... op anderhalf procent te laten staan. Op de beurzen van Brussel en Parijs... is de handel in aandelen van de Dexia Bank vanmiddag stilgelegd. En dat gebeurde op verzoek van de Belgische toezichthouder. Maatregel zou te maken hebben met geruchten in België... dat de noodlijdende bank wordt genationaliseerd. Volgens Belgische media wil de toezichthouder voorkomen... dat beleggers slachtoffer worden van speculatie en geruchten. Het aandeel Dexia stond vandaag op een verlies van 17 procent. Dexia is onder meer in problemen gekomen... doordat het grote hoeveelheden Griekse staatsobligaties heeft. Bij verffabrikant Axonobel verdwijnen ruim 100 banen. Axonobel gaat de afdeling decoratieve verven in de Benelux reorganiseren. De banen verdwijnen vooral bij de afdeling marketing en sales... Op die afdeling werken nu 750 mensen. Gedwongen ontslagen worden zeker niet uitgesloten. Axo wil sowieso sneller en efficiënter gaan werken. Het concern heeft daarnaast, heeft daarnaast te maken met een afnemende vraag naar verf door de economische crisis. Tegelijkertijd zijn grondstoffen juist duurder geworden. De stremming op de Rijn bij de Lorelei door een gekapsreisde tanker heeft minstens 50 miljoen aan economische schade opgeleverd. Dat heeft het onderzoeksbureau NEA berekend in opdracht van onder meer de binnenvaartschippers en Rijkswaterstaat. De tanker heeft de Rijn begin het jaar iets meer dan een maand geblokkeerd en dat dupeerde vooral Nederlandse binnenvaartschippers. Volgens NEA hebben schippers zo'n 14 miljoen euro schade geleden. Door de stremming moest alternatief en vaak duurder vervoer worden gezocht. En dat heeft de verladers zo'n 26 miljoen gekost. Ook verzekeraars hadden een schadepost van enkele miljoenen. Het onderzoeksbureau benadrukt dat de schatting van 50 miljoen een voorzichtige is. En dat de daadwerkelijke schade vele miljoenen hoger ligt. De Tweede Kamer wil dat premier Rutte onderzoek laat doen... naar het uitlekken van gesprekken uit de ministerraad, de Rijksministerraad. Het onderzoek zou moeten worden gedaan door de Rijksrecherche of de AIVD. SP-Kamerlid Van Raak zegt dat de stukken vanuit Curaçao zijn gelekt... en dat het bestuur van Curaçao een bom probeert te leggen... onder de verhouding met Nederland. Van Raak zegt dat hij een kopie heeft van een verslag... van de Curaçaose gevolmacht minister Ocepa aan premier Schotten. In het verslag zou worden verwezen naar de Rijksministerraad. Van Haak wil niets zeggen over de inhoud van het verslag... maar ook Curaçaose media schrijven erover. Volgens hen heeft minister Donner in de ministerraad gezegd... dat hij bereid is in te grijpen op Curaçao. De man die vorig jaar de dodenherdenking verstoorde met een schreeuw... heeft een jaarcel gekregen waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook mag hij vijf jaar lang op 4 mei tussen 7 en 9 uur s'avonds niet op de dam komen. De rechtbank ziet een direct verband tussen zijn kreet en de paniek die uitbrak... en die ertoe leidde dat veel mensen gewond raakten. De rechter verwijt hem roekeloosheid en schuld aan het letsel van de gewonden. Er wordt hem ook zwaar aangerekend. We zien de aanslag op Koningin de Dag in Apeldoorn de zomer daarvoor. De straf is conform de eis, de damschreeuwer gaat in hoger beroep. De Nobelprijs voor de literatuur is toegekend aan de Zweedse dichter Thomas Tranströmer. De 80-jarige auteur is een van de meest invloedrijke dichters in Zweden. Zijn werk is in meer dan 50 talen verschenen. Volgens het Nobelcomité biedt Transtreumer een nieuwe toegang tot de werkelijkheid dankzij zijn compacte en transparante stijl. Gedichten van Transtreumer werden in het Nederlands vertaald door onder andere de schrijver J. Bernleff. Aan de Nobelprijs is een bedrag van 1,1 miljoen euro verbonden. Vorig jaar werd de Nobelprijs voor de literatuur toegekend aan Mario Vargas Llosa. Staatssecretaris Knapen heeft in de Afghaanse provincie Oeroesgan... een weg geopend die met Nederlands geld is aangelegd. De asfaltweg van 40 kilometer loopt van Chora door de baluchi vallei naar Tarinkot. Volgens Knapen staat de weg symbool voor de verbondenheid... tussen Nederland en Oeroesgan. Nederland heeft 22,5 miljoen euro aan de weg bijgedragen. Tot besluit het weer. Vanavond vanuit het noordwesten meer buien. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en zware windstoten. Morgen blijft het onstuimig met stapelwolken, buien en soms ook wat zon. Het wordt hooguit 15 graden. In het weekend blijft het herfstachtig. ANUB ah, heeft informatie. Ruim 160 kilometer file. Bij Utrecht en bij Arnhem extra vertraging vanavond door ongelukken. Op de A12, vanaf Utrecht naar Arnhem. Allereerst in de file tussen Oude Rijn en Bunnik. En daarna verder richting Duitsland tussen Grijzoord en Arnhem-Noord. 7 kilometer. De weg is dicht tussen Arnhem-Noord en Westervoort. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. Aan de andere kant van de vangrail staat tussen Duiven en Arnhem-Noord 5 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, 4 kilometer bij Sliedrecht oost staat daar een vrachtauto met pech op de spitsstrook. De nasleep had een ongeluk op de A27 Gorkum-Utrecht... tussen knooppunt Evelingen en knooppunt Lunetten 9 kilometer. En in het noorden een ongeluk op de A32 Herenveen richting Weerdum. Bij Weerdum staat 2 kilometer en de rechte rijstrook is dicht.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 8 over vijf, goedemiddag. Goed en slecht nieuws van het bankenfront. De Europese Centrale Bank gaat banken ongelimiteerd geld lenen. Althans de komende 12 maanden. Grote vraag is natuurlijk of dit soort steun op tijd komt voor Dexia. De wankelende bank uit België. Want de handel in aandelen van deze Belgisch-Franse bank, Dexia, is op verzoek van de Belgische toezichthouder opgeschort. Het aandeel kelderde vanmiddag naar beneden en stond tijdens de middaghandel op min 17 procent. Intussen zoeken België en Frankrijk zich naar een oplossing voor de bank, maar die komt er maar niet. Joris van Puppel Poppel in Brussel. Um, leg uit, waarom op de eerste plaats wordt de handel in aandelen opgeschort. Met de hele dag al heel veel geruchten. Veel scenario's over het mogelijk opsplitsen van de bank. Het aandeel schoot de hele dag op en neer. Vanmorgen de opening plus 6 procent. En je zei het net rond 4 uur. Net voordat het werd stilgelegd, min 17 procent. Dus het aandeel van de, momenteel de grootste bank van, van België. Het aandeel dat ooit tiental euro's waard was. Nu nog maar 85 cent. Nou ja, om een, groot, om nog meer, een nog groter drama te vermijden. Heeft nu de beursautoriteit hier toch maar ingegrepen. Ook in Parijs. En de hand was stilgelegd. Zodat er in ieder geval in alle rust een noodplan kan worden opgesteld. Dat gebeurt achter de schermen. Ik weet niet of het in alle rust gebeurt... want het is nogal een oplossing die ze moeten bedenken. Hoe staat het met die reddingsoperatie? Het lijkt niet echt op te schieten. Nee, niet echt. De, de, de Belgen zijn nog niet akkoord met de Fransen... maar de Belgen zijn het ook onderling nog niet eens. Uh, de minister van Financiën die wil het liefst uh, Dexia nationaliseren... zoals in Nederland uh, ook is gebeurd met uh, ABN AMRO uh, Fortis drie jaar geleden. Uh, dat is snel, dat kost veel geld, maar dan ben je ook in één keer van de problemen af. Maar de aandeelhouders die vrezen dat ze dan hun geld kwijtraken. En die aandeelhouders van Dexia dat zijn veel gemeenten en dat zijn ook een paar belangrijke vakbonden hier. Het is een enorme politieke bank. Het is het oude gemeentekrediet waar heel veel politici in de bestuurslagen zitten. Dus zo'n beslissing wordt niet zo snel genomen hier. Dat, dat, kost, nu eenmaal, dat kost nu eenmaal tijd. Uh, het, het, een alternatief scenario dat die aandeelhouders dan het liefst zouden willen... dat daarvan zegt de minister de minister van Financiën, dat dat niet goed is voor de kredietwaardigheid van België. En daar zijn ze toch vooral heel bang voor. Want die kredietwaardigheid van België, die staat al onder druk. Want ze hebben nog steeds geen regering. Uh, en moet, ze, moeten, ze moeten oppassen. En nou ja, ook nog een akkoord sluiten met de Fransen. Ja, de Fransen. Je hebt het over kredietwaardigheid van België. Het is behalve een politieke kwestie, ook een diplomatieke kwestie. Waarom de Fransen? Nee, Dexia is een Frans-Belgische bank. En dat, die, dat die bank gaat scheiden, dat die twee delen uit elkaar gaan, dat is wel duidelijk. Maar de, de kwestie is vooral, wat doe je met de schuld? Uh, dat is een enorm, uh, enorm bedrag, 100 miljard euro aan, aan, aan, aan de riskante beleggingen. Uh, daar moeten Frankrijk en België garant voor gaan staan. En de Belgen die zijn erg op hun hoede, want drie jaar geleden moest er ook al een paar miljard in... Dexia worden geïnvesteerd. En om de bank toen overeind te houden... toen zijn de Belgen hebben twee derde voor hun rekening genomen. En achteraf hebben ze bedacht... nou, de twee derde, dat was eigenlijk veel te veel. We zijn bedonderd door de Fransen. Dus nu zeggen ze... de, de, de problemen zijn in Frankrijk begonnen. Frankrijk, jullie moeten meer betalen uh, dan wij. En uh, de Fransen die zeggen natuurlijk... nou, Dexia is toch vooral een Belgische bank... als je kijkt waar de meeste... Uh, het aandelenbezit het grootste is, dus België moet meer betalen. Nou, daarover zal het gaan de komende uh, uren, dagen. De verwachting is nou ja, of vanavond, morgen, uiterlijk dit weekend... moet er een akkoord zijn tussen de twee. En om uh, Dexia definitief te ontmantelen. Dat is nog een uh, lange periode, wellicht komend weekend. Joris van Poppen vanuit Brussel, dank je wel. In ieder geval rust dus op de beurs voor Dexia... waar de banken met name de afgelopen dagen, de afgelopen weken... behoorlijke optaters hebben gekregen. Wellicht om die reden heeft uh, president Trichet... Van de Europese Centrale Bank, om de bankensector de hulp te schieten met extra leenmogelijkheden. Daarnaast gaat de ECB de komende tijd zogenaamde pandbrieven van banken opkopen... om banken nog meer lucht te geven. Peter van der Meerschaat. Van de economieredactie. Hoe bijzonder is deze stap van de ECB? Die extra leenmogelijkheden voor de banken. Nou kijk, in principe heeft de ECB dat alles eerder gedaan, maar toen was het van kortere duur. duur werd het in feite werd de geldkraan maar uh, drie maanden opengezet. Het is geen gratis geld, maar het is in ieder geval voor banken uh, biedt het de mogelijkheid om bij de ECB geld te lenen, omdat ze onderling eigenlijk geen geld meer uitlenen. Normaal gesproken gebeurt dat wel, maar ja, met zo'n geval als Dexia bijvoorbeeld, uh, denken banken wel een uh, bankdirecteur wat weken na nou, voordat ze. Geld onderling gaan uitwisselen. Maar nu wordt het dus verlengd 12 maanden lang. De kraan open. Natuurlijk lenen wel met een rentepercentage. En de tweede is een periode van 13 maanden die daarop volgt. Trichet van de Centrale Bank: The provision of liquidity and the allotment modes for the refinancing operations will continue to ensure that euro area banks are not constrained on the liquidity side. Ja, dus waar het eigenlijk om gaat is dat eh, banken moeten, hebben dat geld nodig om, laten we zeggen, eh, als olie in de machine om die eh, te laten draaien. En wat natuurlijk ook meespeelt is dat eh, deze schuldencrisis, deze euro schuldencrisis moet niet gaan omslaan in weer een financiële crisis. En dat is de reden waarom eh, de centrale bank nu in ieder geval eh, de geld kan openzetten. Maar Peter, ligt de verantwoordelijkheid toch niet vooral bij de banken zelf? Nou ja, dat ligt natuurlijk ook voor een groot gedeelte. Vandaar ook dat eh, Trichet een oproep deed aan de banken. The Governing Council urges banks to do all that is necessary to reinforce their balance sheets, to retain earnings, to ensure moderation in remuneration, and to turn to the market to strengthen further their capital basis. Oftewel, zorg er nou voor dat je zelf gewoon er goed voor staat. Zorg dat je balans op orde is. Zorg er ook voor dat je naar het publiek toe laat zien... dat je niet weer met, met buitensporige bonussen um, gaat, uh, gaat strooien. En als het dan misgaat, zorg er dan voor... dat je kan aankloppen bij je overheden. En dat was tegelijkertijd natuurlijk ook een oproep aan de overheden... van zorg ervoor dat je ook je banken gaat ondersteunen. Dat allemaal, om eigenlijk gewoon ook aan ons publiek te zeggen... die banken, um, um, dat moet, um, die moeten weer uh, gesteund worden. Overigens heeft meneer is dat de jagen vandaag ook alweer in, het, in de Tweede Kamer laten weten... dat eh, als het gaat dan om onze Nederlandse banken... dat die er nog relatief gezien goed voor staan. Oké, okay. dan zei Trichet, die het dus op zijn laatste persconferentie als bankpresident... na acht jaar stopt je ermee, wat een afscheid. Ja, wat een afscheid. Kijk, hij begon in 2003. Um, hij um, um, nam toen een stokje over van Wim Duisenberg. Overigens, uh, om de twee weken hebben we dus een persconferentie. Dat hebben we te danken aan Wim Duisenberg. En om de twee weken konden wij dus luisteren naar de woorden van Trichet. Komt er een renteverlaging, verhoging, ja of nee? Hoe staat de Nederlandse of de Europese economie ervoor? Hij is inderdaad in een hele turbulente periode terechtgekomen. We were never in calm waters. Maar voor meer dan vier jaar hebben we turbulente turbulent waters, stormen... unexpected hurricanes... in demanding times, regular, real-time... en transparant communication is more important than ever. Ja, yeah. en dan dus er zijn opvolger die op 1 november begint... de Italiaan Draghi, die krijgt het ook nog zwaar voor de kiezen... Maar goed, ze hebben dus nu voor in ieder geval een jaar de kraan wijd opengezet. In de hoop dus dat de banken zo wat meer versterkt worden. En dan moeten we gezien de komende maanden of dat echt een afscheidscadeau was. Of dat daar de banken nog dieper mee in de problemen zouden kunnen komen. Het is een, eh, het is een hele, hele lastige situatie. En een raar moment om afscheid te nemen in deze tijden. Peter van der Meerschat, dankjewel. Zometeen gaan we het hebben over Steve Jobs. Met iemand die met hem heeft samengewerkt. Duco Siggingen. Kort over vijf. Kees Quarks bij de AWB, hoe staat het ervoor? Uh, twee serieuze problemen. De eerste speelt bij Amsterdam op de ring A10... vanaf knooppunt Nieuwe Meer naar knooppunt Watergraas Meer. Een behoorlijk ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht tussen knooppunt Amstel en Amstel Business Park. De file begint aardig te groeien. Er staat nu drie kilometer vanaf Oud-Zuid, maar dat groeit snel. Het tweede probleem is de A12 richting Arnhem vanuit Utrecht. Is een ernstig ongeluk gebeurt op de IJsselbrug bij Arnhem. De weg is dicht tussen Arnhem-Noord en Westervoort... Het verkeer wat erachter staat kan geen kant op. Er staat ruim 6 kilometer achter vanaf verknopend Grijzoord. Aan de andere kant van de vangrail vanaf Duitsland richting Utrecht. Tussen Duiven en Arnhem-Noord 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Op onze site nws.nl vindt u allerlei verhalen... over de manieren waarop Steve Jobs in de wereld wordt herdacht. Uit de vele verhalen die over de oud-Apple-topman verschijnen... komt vooral het beeld naar voren van een genie. Een gedreven, gepassioneerde man die vol met ideeën zat. Maar ook het beeld van een strenge en harde zakenman. Duco Sikkingen, goedemiddag. Goedemiddag, Is, het, is, het, is, het, is het woord genie op zijn plaats? Uh... Ik denk eigenlijk dat de goede beschrijving is. Steve is een genie geweest heeft enorm veel passie voor alles wat hij heeft gedaan. Maar naast dat hij uitvinder, ondernemer en zakenman was, was het ook een zeer sociaal, breed georiënteerd uh, persoon. U bent directievoorzitter op dit moment van het Belgische Z Telenet. Ik introduceer u even. U hebt in de jaren negentig samen met Steve Jobs gewerkt. Toen die even tijdelijk weg was bij Apple en jullie samen werkten bij het bedrijf Next Computers, wat hij oprichtte. Het nieuws van morgen van het overlijden van Jobs. Wat was de eerste gedachte die bij u te binnen schot? Ja, eigenlijk het verlies van een, uh, een bepaalde spirit. Uh, Steve heeft natuurlijk de laatste twee, drie decennia enorm veel teweeggebracht. Niet alleen wat betreft interfaces of computers. Hij heeft gewoon de hele digitale wereld uh, lichtjaren uh, vooruit versneld. En we roepen altijd wel, het internet heeft veel voor ons gedaan. Maar zonder de apparatuur van Apple en de concepten van iTunes... en noem maar vele andere dingen op... was dat dan natuurlijk nooit zo goed gelopen als vandaag. Ja, in welke rol werkte u samen met, uh, met Jobs? Ik heb uh, met Steve een paar manieren. Ik was in Europa actief voor marketing en later voor een paar landen. Maar omdat Steve zelf de marketing deed... had ik daarmee natuurlijk het voorrecht om rechtstreeks met hem samen... Samen te werken. En Steve, dat kun je niet voorstellen, die is behept met details. Ik ga je één ding maar vertellen, we wilden dus een computerbox maken die er als een pizzabox uitzag. Hij heeft dat niks met technologie te maken, maar in die tijd waren de computermonitoren nog zo zwaar... dat een pizzabox kon niet gemaakt worden dat sterk genoeg was. En toen heeft hij eindeloos gezocht naar magnesiumoplossingen... om toch het zover te krijgen dat die box eruit zag als een pizzabox en dus anders dan een pc. Dat is Steve, niet alleen over de techniek van de chips en de interfaces, maar alles. Hoe je het product verpakt, hoe je het in de winkel presenteert, tot de laatste details. Hij deed het zelf en... Toegegeven, hij wist er ook altijd veel van. Ik zei heel vaak tegen vrienden, als je met Steve bij de groentezaak naar binnen loopt, na tien minuten gaat hij de groenteman vertellen, weet je, ik zou het toch even anders managen. En dan moest je vaak toegeven dat hij nog gelijk had ook. Ik zou helemaal gek worden van zo'n Steve. Nou, je moet er wel tegen kunnen. Ik weet dat in die tijd... Uh, kijk, het voordeel van is hij is heel informeel. Hij speelt rechtstreeks op de bal, maar het is heel intens. Dus als je met hem samenwerkt, is het 24 uur per dag. Het is zeven dagen in de week. Ik zat destijds in Europa en dan zei hij vaak... Uh, Duco, kom even morgen over voor de meeting. Nou, vond hij normaal. Dan pakte hij het vliegtuig. Uh, BA 287, ik kan het vliegnummer nog herinneren. En dan landde je smiddag, zo rond de middag in San Francisco... had je de vergadering en dan ging je of die avond weer terug of de dag erop. Hij vond dat normaal. Als er een goede reden was om samen te zitten in het belang van van de klant, die passie voor technologie. Vergeet niet, hij heeft... in die tijd had hij het gelijk niet aan zijn kant. Hè. Dus het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Hij had het al bij Next, maar hij heeft het pas gekregen... toen hij later weer terugkeerde bij Apple. Hij verzamelde vooral mensen om zich heen, zo heb ik begrepen... als je de necrologieën leest, van mensen die hetzelfde denken als hij. Schuilt er ook niet een soort gevaar in als CEO? Ik, ik kan dat niet onderschrijven, want onze hoofdsoftware in die tijd... was een neurochirurg die heel goed piano speelde. Nou, dat was dus iemand waarvan je niet zou denken dat de topingenieur was. Maar dat was het wel. Steve geloofde juist enorm... In, ik zou zeggen, de algemene vaardigheden van een persoon. Hij, hij had niet zoveel op met echte experten. Dat had hij natuurlijk wel nodig. Maar hij verzamelde, vond ik, veel mensen om zich heen van heel verschillende achtergrond. Maar hij blies hard van de toeren af. Dus je moet daar wel tegen kunnen. En Steve verwachtte dat je terugblaast. Als je bij Steve niet je bulldozer terug op zijn bulldozer zet. ja, dan denkt hij, ja, die meneer die biedt geen tegenwicht. of die mevrouw, daar heb ik niks aan. Dus Steve was gewend om, zoals de Engelsen mooi zeggen, heel veel argumenten Dat argument op te zoeken om. Doordat je juist met elkaar argumenteert... een beter product, een betere dienst ontwikkelen... en ik heb daar vele keren bij gezeten... daar klopt als een bus dat verhaal. Blijven vechten? Ja, blijven vechten voor de goede zaak. Dus niet op de persoon, maar op de zaak. En met z'n allen. Want kijk, als je met z'n allen in een bedrijf vriendelijk omgaat, dan klinkt dat wel heel populair. Maar wie zegt dat dat het beste product genereert? En Steve wilde gewoon argueren. Zeggen: Je hebt ongelijk. Ik denk dat je ongelijk hebt. En dan kwam je terug met een beter verhaal. Dan had je weer een beter product. Maar Fredo niet. En Steve heeft heel veel dingen doorgezet in de industrie. Maar niemand in gelooft. Toen ik begin jaren negentig bij Next werkte. Zat hij één dag in de week met een professor samen aan Pixar te werken. Nou, ik begreep niet uit het over ging. Ik wist niet eens wat het was, maar we weten allemaal vandaag... Pixar is zijn alle mooie animatiefilms waar we allemaal van genieten. Hij was daar in de jaren negentig al mee bezig. Hij had een enorme visie. Het heeft hem een hele hoop van zijn kapitaal gekost. Hij heeft daar 100 miljoen dollar in die tijd ingestopt... waarvan niemand wist of hij het ooit ging terugzien. Ja, nu is dat allemaal succesvol terugkijken. Maar geloof me, heel veel van die visies van de stijf, van uh, Steve de stijf, waren niet zomaar uh, rijpe appelen die van de boom vielen. Nou, als je de winkels binnenloopt, dan zie je allemaal van die types die toch wel uitstralen, Be like Steve. Ik wil zijn zoals Steve dat is. U hebt met hem samengewerkt. U bent directievoorzitter van Telenet in België. Wat is nou één ding waarvan u zegt van nou, zo was Steve en zo wil ik absoluut niet zijn. Oh, ik had juist: zo wil ik wel zijn. <laughs> dat dacht ik al. Maar als ik je hoopt. Kijk, Steve kan af en toe ook natuurlijk een heel onredelijk mens zijn, omdat hij gewoon veel eisend was en nooit nee voor een antwoord accepteerde. Dat is natuurlijk typisch voorbeeld van goede ondernemers. Maar er is één ding wat ik van Steve heb geleerd, wat zo mooi is. Wij zijn altijd bij Steve, hoe komt het dat je alles weet wat er in het bedrijf gebeurt of buiten het bedrijf? En dan zei Steve altijd: Weet je, de mensen schrijven of e-mailen mij. En dat was ook zo. Hij zei tegen iedereen: Je mag me e-mailen. En hij beantwoordde eigenlijk alle mails van ik weet niet hoeveel mensen in de hele wereld. En hij deed dat zelf. En dat is iets wat ik heb overgenomen. Ik zeg ook altijd: hier: Iedereen die wat wil in mijn bedrijf, die mag mij een e-mail sturen. En krijgt ook op zondag van mij een e-mailtje terug. En dan denk je altijd: Ja, dat kan niet. Hè, want de CEO die krijgt dan duizenden e-mails. Maar dat is niet waar. Alle klanten gaan daar heel waardig mee om en sturen je alleen maar een e-mail als ze echt wat te melden hebben. En dat is maar een heel klein detail. Maar daardoor kun je, denken als topman heel goed op de hoogte blijven. wat er in je bedrijf en vooral daarbuiten. Steve, een bijvlagen onredelijk genie. Zou we daarmee afsluiten? Ja, maar buiten dat een groot mens voor de wereld. Want hij heeft buiten de technologie sector, op sociaal gebied ook heel veel gedaan voor de mensheid. En dat wordt misschien pas de komende jaren duidelijk. Het was veel meer dan een technicus die een leuk dingetje heeft verzonnen. Duco Stikkinger, directievoorzitter van de Belgische telnet. Enorm bedankt. Dank u. De beste plek om plotseling ernstig ziek te worden was vandaag de RAI in Amsterdam. Daar zat inderdaad een dokter in de zaal en niet één, maar wel 4000, Want in de RAI demonstreerden deze huisartsen tegen het bezuinigingsbeleid van minister Schippers. Behalve huisartsen waren er ook doktersassistenten en praktijkondersteuners. In totaal tussen de zeven en 8000 mensen. Ik kom met Gouda. En u? Bokstel en Bos. Allemaal huisartsen? Ja. Voorafgaande aan de manifestatie verzamelen de huisartsen zich in de grote hal om koffie te drinken. En dan blijkt dat ze uit alle windstreken zijn gekomen. We dreigen gewoon echt tekorten te krijgen, waardoor we moeten inperken op uh, ons aanbod. Waardoor uiteindelijk de zorg duurder wordt, dus ook de zorgpremie na 1 à 2 jaar fors ook moeten. Welkom bij de landelijke manifestatie huisartsenzorg. En u mag voor u zelf al Collega's.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 En dat betekent dat ze door gaan verwijzen naar de ziekenhuizen. En dat maakt de zorg weer duurder. En dat heeft iets onlogisch, zegt Steven van Eyck voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Als deze korting wordt vertaald in term van minder personeel... waardoor de huisarts weer meer taken zelf moet gaan doen... dan zal de huisarts een zwaarder beroep moeten doen... op de dokters in de tweede lijn in de ziekenhuizen. En die zijn nou eenmaal veel duurder. Dus uiteindelijk als je het uitrekent... dan levert die besparing van 135 miljoen bij de huisartsen straks... een veelvoud aan kosten in de ziekenhuizen op. En dat is niet verstandig. Het is tijd voor een muzikaal intermezzo. Bent u daar klaar voor? He? En ik zin dit nummer voor de minister... Hoe heet ze ook alweer? De <lacht> schippers die vanavond wel naar Pauw en Witterman komen, maar niet als er huisartsen aanwezig zijn. Ja. Wij zijn de basis, het fundament. Wij zijn de dokter die iedereen kent met een luisterend hart en een luisterend oor. Wij zijn de dokter die iedereen hoort. Je kon de televisie niet aanzetten of je zat er hij is dan ook voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Dames en heren, Steven van Eyck. Er dreigt een crisis in de zorg. Het unieke aan deze crisis is niet alleen dat we hem zien aankomen... maar dat we ook feilloos weten waardoor die wordt veroorzaakt. Door het beleid van minister Edith Schippers. En dan de huisarts zelf, Rinske van der Goor uit Utrecht. Mag het podium op, houdt een toespraak. De echte huisartsenzorg... De persoonlijke band die mensen met hun huisarts hebben, die zal wegkwijnen. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Deze bezuiniging moet van tafel. En na de toespraak heeft ze nog een lied. Allemaal. De minister weet niet wat ze mist. Maar als de huisarts niet is, als de huisarts erin is... Dan weet de minister pas wat ze mee Ritske van de Goorn. De dokters zijn boos, maar zingen kunnen ze ook daarin. De raaienverslag van Jeroen de Jager. Atleten die zijn betrapt op het gebruik van doping... en die daarvoor langer dan zes maanden geschorst zijn geweest... zijn niet meer automatisch uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen. Het gevolg van een uitspraak van het CAS, het Internationaal Sporttribunaal in Lausanne. Dat betekent dus voor turner Jurie van Gelder en hordenloper Gregory Sedok dat de Spelen in Londen toch weer in beeld komen. Tolf Segaar, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit en Sportjurist. Wat vindt u van de uitspraak van het CAS? Dat een hele terechte uitspraak. is. Uh, ik heb er in een eerder interview ook al eens gezegd dat die, uh, die regel, uh, die Osaka-regel, zoals die al genoemd wordt van het IOC, uh, betekent dat een sporter twee keer gestraft wordt. En uh, ja, dat is een rechtsbeginsel dat niet uh, toelaatbaar is. En het KAS heeft daarover terecht geoordeeld dat, dat, uh, dat die regel dus niet afdwingbaar is. Ja, waarom weerde het IOC atleten eigenlijk dat uh, die hun dopingstraf hadden uitgezeten? Ja, het is een signaal dat ik het even wil afgeven, dat uh, ja, dopingovertredingen uh, niet toelaatbaar zijn. En dat dus inderdaad een, een sport die positief gevonden is, ook niet zou mogen uitkomen op, op de Olympische Spelen. Dus het heeft inderdaad een signaalfunctie ge, is het geweest. En ja, daar is uh, het KAS uiteindelijk niet mee akkoord gegaan. Ja, nou vraag ik u iets als uh, jurist, uh, sportjurist, want de uitspraak van het KAS heeft het gewicht van een zwaarwegend advies niet van een bindende uitspraak. Denkt u dat het IOC de uitspraak van het KAS gaat overnemen? Ja, dat verwacht ik wel. Ik denk dat als je besluit om samen met uh, het Amerikaanse Olympisch Comité... dit voor te leggen aan het KAS, dat als het KAS een uitspraak doet, dat je dat ook volgt. Ik zou het, uh, het zou me bevreemden als het IOC dat, uh, daarvan afwijkt. Dat, dat betekent dus ook dat het juridisch niet meer mogelijk is... om bestrafte dopingzondaars van de Spelen en ook van andere grote sporttoernooien te weren? Nou, wat het KAS zegt, en dat is wel interessant, dat um, het IOC het eigenlijk bij WADA, dus de uh, internationale uh, dopingautoriteit, uh, zou, moeten, uh, zou moeten voorleggen om te kijken of in die WADA-code, waar dan inderdaad de sanctionering van dopingovertreding wordt, wordt neergelegd, of daar wellicht een bijkomende straf zou kunnen zijn om niet op de Olympische Spelen uit te komen. Dan wordt het wel als één straf en dan is het dus niet een aparte regel van het IOC, maar dan is het een onderdeel van de WADA-code. Ja. Dus die ruimte is er nog wel, maar dat zou voor Londen geen oplossing meer bieden. Want voordat die WADA-code in dat geval het is, dan zijn we in 2000, nou, 2013 of z'n vroeg dat er weer nieuwe code besproken gaat worden. De WADA, het internationale dopingbureau, pas in 2013. Ja. En de Spelen van Londen zijn in 2012. En dat betekent ja. dus goed nieuws voor Vergelder en Sedok. Ik dank u hartelijk, Dolf Segaar, voorzitter ja. van de Nederlandse Dopingautoriteit en ook sportjurist, zoals we konden horen. Beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Vanavond in Overspel. Ik vrees dat dit dossier snel afgesloten zal worden. En dat de moordenaar van uw man ongestraft zal blijven. Ik wil één keer een eerlijk antwoord. Je wordt geslacht in de rechtbank. Ze woont ergens anders. Papa's en mama's hebben resolutie. Kom je zo weer terug? Een onmogelijke liefde in Overspel. Vanavond half negen bij de VARA op Nederland 1.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 De stremming op de Rijn bij de Lorelei door een gekapseizde tanker... heeft minstens 50 miljoen aan economische schade opgeleverd. Dat heeft onderzoeksbureau NEA berekend. De tanker met zwavelzuur heeft de Rijn begin dit jaar iets meer dan een maand geblokkeerd. En dat dupeerde vooral veel Nederlandse binnenvaartschippers. David Selinger is per direct gestopt als bondscoach van het vrouwenvolleybalteam. Volgens de Nevobo is dat in goed overleg gebeurd. Tegenvallende resultaten van de afgelopen seizoenen... zijn volgens de bond de belangrijkste reden voor dit besluit. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Voef. Met opklaringen, maar ook zeker alweer buien. Vooral in het noorden van het land zit er ook af en toe al onweer bij. En vannacht gaat dat dan wel door, met name in de kustgebieden. In het binnenland is het wat vaker droog en wat vaker opgeklaard. En daar liggen de minima tussen de 6 en 8 graden. Langs de kust is het iets minder fris. Verder neemt in de loop van de nacht de wind nog wat verder toe. En misschien dat we tegen de ochtend wel een kleine windkracht 8 hebben. Langs de kust is dat in het noordwesten van het land. En dat is dan een stormachtige wind. Morgen verder blijft het winderig. Met uitschieten stop misschien wel. 90 kilometer per uur. Het blijft ook buiig met onweerskansen, vooral in de noordoostelijke helft van het land. Tussendoor felle opklaringen, dus de zon zien we ook en het wordt maximaal 14 graden. In het weekende overheerst de bewolking, valt er van tijd tot tijd een bui, het kan ook wat langer regenen, vooral later op zaterdag. En de wind neemt eventjes wat af, maar maandag is het gewoon weer volop herfst met wolken, regen en wind. ANWB ah, Verkeersinformatie. Ruime 200 kilometer file. En de problemen even langslopend. Het eerste probleem is de ring A10. Er staat 6 kilometer file tussen knooppunt Nieuwe Meer en Amstel Business Park. Dat heeft te maken met een ongeluk bij Amstel Business Park. Na het ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht. Het gaat dan wel even duren. Verkeer kan vanaf knooppunt Nieuwe Meer beter omrijden richting Utrecht-Amersfoort. Dat kan dan via Amsterdam Zuidoost over de A4 en de A9. Op de A12 Utrecht richting Duitsland hadden we te maken met een wegafsluiting bij Arnhem-Noord. Die wegafsluiting is inmiddels opgeheven, maar er staat nog wel een lange file. 10 kilometer, vanaf genopend Grijzoord tot aan Westervoort. Vanuit Duitsland naar Utrecht staat er 8 kilometer, en dat staat tussen 7 naar Arnhem-Noord. Ten slotte in het noorden van het land, viel op de A32 vanuit Heerenveen naar Weerdum. Er is dus een ongeluk gebeurd bij Weerdum, 2 kilometer file en de rechte rijstrook is dicht.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 Zes over half zes. De veiligheid van de ICT-systemen bij de overheid. Daar is nogal wat mis mee. Na wat incidenten met Diri Notar, Diri D, u kunt ze zich vast herinneren. De Tweede Kamer zegt de regie te missen bij de overheid... en vindt dat de problemen snel moeten worden opgelost. En daarover debatteert de Kamer vanavond met minister Donner. Arjan Elfacet, goedemiddag. Goedemiddag. De Tweede Kamerlid voor GroenLinks in de aanloop naar het de debat vanavond. Um, hoe ernstig is het volgens u mis met die ICT-systemen bij de overheid? Nou, wat we zien is dat uh, onderzoek na onderzoek, lek na lek, uh, is er wat uh, mis. We weten wat er uh, moet gebeuren. Maar het lukt de overheid uh, steeds niet om privacy en veiligheid bovenaan te zetten. En we denken dat daarvoor een uh, cultuuromslag nodig is. En uh, wij komen met een plan om uh, de minister te vragen om een speciale gezant aan te stellen. Um, uh, het liefst uh, buiten, uh, van buitenaf. Uh, iemand bijvoorbeeld uit bankwezen die de zaak even goed doorlicht. Een ICT-veiligheidsgezant. Wat moet die persoon gaan doen? Nou ja, het is, uh, uh, in het verleden hebben we gezien in 2004 dat uh, de heer Bakker, uh, destijds de baas van TNT, gevraagd is uh, om de logistieke processen in de zorg eens door te lichten. Iemand van buitenaf die naar de zorg uh, keek om eens uh, uh, te kijken wat er nou precies aan de hand is. En uh, in dezelfde trant denken wij dat iemand van buitenaf, bijvoorbeeld uit het bankwezen, waar veiligheid uh, op ict gebied uh, meer beveiligd is dan bij de overheid, om die eens te naar laten kijken. Maar als we kijken naar de recente problemen... DigiNota, wat een probleem had met de veiligheidscertificaten. Hoe heet het probleem? Het was lekker als een mandje. Uh, DigiD, eveneens, lekker onveiligheid binnen het systeem. Heeft de overheid daar vervolgens wel uh, op, op, op gehandeld? Met, met een prioriteit die volgens u wel goedkeuring kan krijgen? Nou ja, wat we hebben gezien bij DigiNota... is dat er een probleem was bij de aanbesteding... een probleem was bij het toezicht... een probleem bij transparantie, het, het melden van problemen. We hebben gezien dat uh, ook... een Kennistekort is bij de overheid. Dus dat weten we allemaal. Maar wat er echt moet gebeuren is uh, iets in de relatie uh, ICT en overheid. Wij denken dat hij chronisch ziek is. Je kan er wel naar een uh, dokter of naar een specialist. Uh, maar wat je nodig hebt is een andere levenshouding. andere levenshouding waarvan de VVD zegt... ICT, veiligheidsgezant zoals u dat wil, van GroenLinks... is geen goed idee, want er komt op 1 januari... al een cybersecurity system veiligheid dat zich hiermee gaat bezighouden. Dan... Uh, dan kennen we daarna goed genoeg dat dit vooral praten wordt over poppetjes. Nou, dit is nou net een voorbeeld van dat incidentenpolitiek. Elke keer wordt er uh, ingezoomd op incidenten, maar wat je nodig hebt is een cultuuromslag. En daarom lijkt het ons goed om de zaken daar laten doorlichten door iemand van buitenaf, niet door ICT-experts uh, van binnen of uh, door de overheid zelf, maar iemand van buitenaf, bijvoorbeeld uit het bankwezen, die eens goed kan kijken wat er nou mis is. Is het niet beter om de prioriteit te geven aan de punten die u net uh, noemde: de aanbesteding, toezicht, transparantie? Kennistekort bij de overheid om daar gewoon mee aan de slag te gaan. Ja, uh, natuurlijk vinden wij dat. Uh, die les hebben wij getrokken uit uh, die genotadebackel. Uh, wij weten dat uh, daar wat uh, mee moet uh, gebeuren. Maar dat los, dan los je nog niet op de topprioriteit die wij uh, achter nodig uh, te vinden uh, als het gaat om privacy en veiligheid. Want daar schort het nog steeds aan. Wat voor debat wordt dat vanavond? Nou ja, ik denk dat een aantal partijen vooral gaan inzoomen op dit incident. Ja. Uh, um, uh, daarom ons pleit door om de zaak eens goed door te lichten. Want het lukt de overheid maar elke keer niet om privacy en veiligheid bovenaan te zetten. Is er steun voor een externe gezant? Nou ja, ik denk dat minister Hogevoorzitter destijds uh, vond dat een heel goed idee. En het lijkt me als minister Opstelten of Donner in dit geval, uh, dat we ook een prima idee vinden. En dan uh, uh, denk ik dat we uh, uh, toegaan naar een echte verandering uh, en een verbetering van uh, hoe de overheid om kan gaan met ICT. Want dat is in ieder geval de bedoeling. Arjan L. Facet, Tweede Kamerlid van GroenLinks. Een prettige avond daar in Den Haag. Dank u wel. Dank wel. Deze week is een opleiding van start gegaan. Speciaal voor mensen die niet weten wat ze willen, zou je kunnen zeggen. Aan het einde van de cursus van 10 maanden moeten ze daar dan achter gekomen zijn. De Burton Academie is gehuisvest in een landhuis met de naam Klein Soesdijk in Veenhuizen. Verslaggever Roel Pauw. We staan hier in de collegezaal. Een hele mooie ruimte, vind ik persoonlijk. Er is nu wat formeel ingericht. Ja, Heel klassiek, hè? bloemetjesbehang en uh, mahoniebruine meubels. Ja, het pand is natuurlijk uit, uit, uit 1859. Het is gerenoveerd En het bloemetjesbehang, dat hoort erbij. Het is lunchtijd op de Beurtenacademie. Academie. Aan tafel negen studenten, een docenten en Lodewijk Dekker... en Elle van Kamperhout. De laatste twee zijn de initiatiefnemers van deze kleine... Exclusieve school. Het is hartstikke elitair, maar het is niet elitair zoals mensen vaak denken. Kijk maar naar Zuid, dat zijn mensen met alle mogelijke achtergronden. Ook mensen die je niet zou verwachten als je uitgaat van het kakineuzen. Gewone jonge mensen die wel één ding gemeen hebben, namelijk dat ze niet zo goed in, in beton gegoten instituten passen. Ik ben Etienne Schlimmer, ik ben 22 jaar. Een moderne scholen die. Wil jullie toch altijd een bepaalde dogma laten denken? En er komt eigenlijk heel weinig zelfontplooiing, komt erbij kijken. En daar zit wel op gebaseerd. Ja. Het is eigenlijk puur voor je eigen ik proberen te ontwikkelen. als mensen in deze wereld. Ik ben Wiske, <laughs> ik ben 22. En uh, gedurende een jaar ga ik hier wonen. Okay. Ik heb gewoon zoveel talenten dat er eigenlijk niet eentje uitspringt. En dat verwacht de maatschappij eigenlijk wel. Dat je gewoon je specialiseert en dat je één talent hebt wat echt heel geweldig is. En dat heb ik niet. Mm -hmm. En dat wil ik eigenlijk ook helemaal niet. Ik wil me niet specialiseren. Het liefst wil ik gewoon alle talenten die ik heb een plekje kunnen geven in mijn, mijn toekomstige droombaan. Wat dat dan ook mogen zijn. Wie ben jij over tien maanden wanneer deze ingekookte opleiding achter de rug is? De ware wisken. Ik hoop iemand die een eindelijkse plekje in deze wereld en de maatschappij heeft kunnen vinden. In week 1 beginnen de studenten met het aanleren van een aantal praktische vaardigheden. Zodat ze de docenten en andere gasten de komende 10 maanden fatsoenlijk kunnen ontvangen. Ze hangen een beetje op de bank in de fraaie woonkamer met uitzicht op het park. Ook hier bloemetjes behang. Die docent komt aan. Wat ga je doen met die kamer? Gezellig inrichten, een bloemetje, bed misschien netjes opmaken, ja. pantoffels klaarzetten, handdoeken. De Burton Academie mag dan maar een piepklein schooltje zijn. Ze hebben er wel een paar zeer gerenommeerde lieden als parttime docent weten aan te trekken. Jan Pron komt en ook Hans Koesie. Dit is de docentenkamer. De dus, uh, docenten komen op zondagavond aan en uh, ze geven les van maand tot met vrijdag over hun passie. Dus hier komt Mark Rutte ook een keer een weekje logeren. Gek idee hè? We hebben allemaal docenten weten te vinden die dat doen. En heel belangrijk, ze doen het ook allemaal voor niets. De opleiding van 10 maanden kost desondanks ruim 25.000 euro. Dat is een hele klap geld. Het is verschrikkelijk duur. Het kost 25.400 euro. Dat is inclusief kosten niemand. Je moet je kamer huren, je moet eten en drinken. Een normale studie kost inclusief je boeken 17.600 euro. Bij een normale studie heb je 336 contacturen per jaar. Dat betekent dat je 52 euro per contactuur betaalt. Hier heb je 2520 contacturen per jaar. Ergo, beurten kost 10,71 euro per uur. Het vervelende is alleen, je moet ze wel hebben liggen. Ik heb het niet, moet ik zeggen. Maar eerlijk gezegd, toen ik van Burton hoorde, toen heb ik eigenlijk niet eens naar het prijskaartje gekeken. Ik dacht van dit, dit moet ik doen, kosten wat het kost. Ik heb er eigenlijk wel het vertrouwen in dat aan het eind van het jaar ik aan die 25.400 euro zit. En uh, Het zal pittig worden en ik zal er ook echt heel hard voor moeten werken. Maar als ik hier niet heen wegga, dan, dan, dan zou het gewoon zo zonde zijn. Bij een gewone studie heb je een diploma waarmee je de maatschappij in kunt van ik kan nu dit. Wat kun je dan met een papiertje van Burton? Wat je met een papiertje kunt? Niets. Nee, je kunt alleen zelf iets mee. Wat het je geeft, is dat je vertrouwt op jezelf. Ik, ik weet het niet. Misschien, misschien kom ik er deze, dit jaar wel achter dat ik gewoon op een hutje op de hei wil wonen... en de hele dag lekker wil breien. Nou, dat, dat, dat moet ook kunnen. Maar dan weet ik tenminste wat ik wil en dat ik ermee kan leven... en met de consequenties van mijn keuzes. En dat ik gewoon geproefd heb ook van andere dingen. Van een hutje op de hei, dat zou ik ook wel tien maanden willen doen. Um, een verslag van Roepal, was dat... We gaan even terug in de tijd. Begin maart toen werd Japan getroffen door een zware aardbeving en een daaropvolgende volgende tsunami. We zijn geregeld uh, teruggegaan bij onze correspondent Kjeld Duits, die de, ging reizen door het land en uh, ging kijken met eigen ogen hoe het stond met de wederopbouw. Takata is een van de ergst getroffen steden. Kjeld, daar was jij de afgelopen dagen. Is het gewone leven daar alweer opgepikt? Nou, niet in de de stad die verwoest is, dat is nu een spookstad. De puinhopen die daar in maart door de tsunami werden opgestuurd... ...zijn nu wel weliswaar geheel verwijderd. Um, en er staan enkel nog maar een paar betonnen gebouwen. Maar niemand woont er meer. Het is helemaal leeg. Um, heel vreemd gevoel als je doorheen loopt. Je hoort helemaal geen geluiden. Je ziet geen honden en katten. Je ziet zelfs geen muizen. Um, heel dramatisch, als je dan een van die gebouwen die er nog staat uh, binnenloopt... ...staat bij elke ingang een tafeltje met wierook, uh, bloemen en snoepgoed... ...en flesjes frisdrank voor de zielen van de slachtoffers. En de inwoners van de stad die wonen nu in noodwoningen in de bergen rondom de stad. Hele kleine noodwoningen. Ik was in een noodwoning vandaag... Um, een gezin van uh, drie vader, moeder en een zoon op de middelbare school. Twee kleine kamertjes. Elk kamertje is zo'n drie bij drie meter. En uh, daar moeten ze in leven. Als je het hebt over een spookstad, Keelt, uh, kun je dan iets zeggen over de bedrijven die daar wellicht weer willen beginnen... om daar een soort van gewoon leven weer te gaan, uh, gaan, gaan neerzetten, zodat de mensen inderdaad kunnen terugkomen? Dat is een heel groot probleem, want alle bedrijven zijn natuurlijk weggevaagd. Uh, de mensen die daar nu nog altijd wonen hebben geen werk daardoor. Um, ik heb met het hoofd van de Kamer van Koophandel van de stad gesproken en die zei dat uh, in een enquête bleek dat zo'n 65 tot 75 procent van de zakenmensen daar weer een, een zaak willen opbouwen. En ik heb met een directeur van een brouwerij van sake, Japanse rijstwijn, gesproken. En dat was echt heel inspirerend. Die man die heeft zijn bedrijf met wortels van zijn 150, 200 jaar oud. De hele bedrijf is weg. Hij is in juni weer begonnen. En volgende week komen de eerste flessen sake alweer op de markt. Maar wat hij vertelde is, uh, ja, ik heb al mijn leningen nog, die moet nog moeten afbetalen. We hebben helemaal geen inkomen op het ogenblik. Uh, we moeten ook weer nieuwe leningen aangaan voor de herbouw. Uh, dus in plaats van dat we denken van, we proberen het oude bedrijf weer te herbouwen... kijken we gewoon maar wat we voor elkaar krijgen. En ik probeer helemaal niet over die leningen na te denken. En de bank is, toont enorm veel begrip. Die staat hem toe om voorlopig die leningen niet af te betalen... En als hij maar zijn best doet om het bedrijf weer op de poten te krijgen. Ja, maar er zijn ambitie en inspiratie, alleen niet voldoende lijkt, maar krijgt het gebied ook genoeg hulp vanuit de regering in Tokio? Dat is het grote, grote probleem. Ik sprak gisteren met de burgemeester van de stad en die is echt razend over de politici in Tokio. Er is nog altijd geen budget voor de herbouw. En op het ogenblik ziet het eruit dat het op zijn vroegst pas eind december komt. Dus dat is wel heel, heel erg langzaam. En um, de hele tijd praten politici enkel maar over andere problemen. Je ziet dat een heleboel oppositiepartijen enkel maar politieke spelletjes spelen in plaats van dat ze zich concentreren op de problemen in het rampgebied en dat zei de burgemeester ook ik heb het idee dat ze totaal niet begrijpen wat onze problemen zijn een ander probleem waar hij mee kampt is dat de ambtenarij zich enorm strak houdt aan regels en hij wil een berg gedeeltelijk afgraven zodat bovenop die berg een hele nieuwe wijk gebouwd kan worden een veilige plek, lekker hoog maar zo'n groot project heeft toestemming nodig van de overheid. En dat neemt doorgaans zes maanden in beslag. En um, hij zegt, nou, dit is een crisis. Doe het nu in één maand of twee maanden. Nee hoor, het moet volgens de regels. Het gaat zes maanden duren. Kea Duits vanuit Japan over die kleine, heel kleine sprank, sprankjeshoop uit spookstad Rikuzentakata. Dank je zo direct lekken uit de Rijksministerraad. Dat is niet de bedoeling, maar het lijkt op Curaçao wel gebeurd te zijn. Uitspraken van minister Donner liggen daar op straat. Tien voor zes, iets later dan normaal. Kiskwaks Kwaks, bedaan weer bij. Bij Amsterdam problemen op de ring A10 na een ongeluk bij Amstel Business Park. Na het ongeluk zijn richting knooppunt watergasmeer drie rijstropen dicht. Dat er flinke file achter, vanaf Osdorp tot aan Amstel Business Park... Het verkeer kan beter omrijden, vanaf Knoop het Nieuwe Meer... en rijdt dan om via Amsterdam Zuidoosten over de A9. Het tweede probleem was de A12, Utrecht richting Arnhem. Allereerst in de file tussen Oude Rijn en Driebergen, ruim 13 kilometer. Wie doorging naar Duitsland die had te maken met een wegafsluiting bij Arnhem-Noord. Gelukkig is daar de weg weer vrij. Er staat nog wel 10 kilometer file vanaf Grijzoord tot Westervoort. En aan de andere kant van de vangrail vanaf Duitsland naar Utrecht... 8 kilometer tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. De Tweede Kamer wil dat premier Mark Rutte... de Rijksrecherche of de AIVD laat onderzoeken... wie een verslag van de Rijksministerraad... van afgelopen dinsdag heeft laten uitlekken. Daarin werd gesproken over de integriteit van de regering van Curaçao. Het voorstel voor dit onderzoek komt van SP-Kamerlid Ronald van Raak... die een kopie van het uitgelekte verslag in bezit heeft gekregen. Nou, dit is uh, feitelijk een bom... Onder de verhouding tussen de regering van Nederland en de regering van Curaçao. Uh, er is al heel lang gedoe over de regering in Curaçao. Er zitten een aantal ministers die nooit benoemd hadden mogen worden. De, de, Wa waarom niet? Nou ja, omdat de screening niet goed heeft plaatsgevonden. He, normaal gesproken worden ministers gescreend voordat ze benoemd worden. Dat heeft in Curaçao niet plaatsgevonden. Uh, de veiligheidsdienst die die screening had moeten doen, die is zwaar onder druk gezet. Uh, de centrale bank die uh, kritiek heeft op het financieel beleid van de regering... is onder zware, kritiek geze uh, onder zware druk gezet. Maar ook politici, kritische politici, kritische journalisten worden geïntimideerd. Er is een cultuur van angst en intimidatie. Uh, dat is besproken in de Rijksministerraad. Uh, ja, en nu blijkt uh, dat er vanuit Curaçao uh, informatie over die Rijksministerraad is gelekt. Maar waarom zouden ze dat nou doen? Ik weet het niet. Uh, dat is raden. Het enige wat ik me kan bedenken is dat daar ministers zijn... Uh, die de hete adem van Nederland in hun nek voelen. Uh, die zelf ook beseffen dat ze nooit minister hadden mogen zijn. En dat als er een goed kritisch onderzoek komt... Uh, dat ze ook geen minister meer zullen zijn. Ik kan me voorstellen dat deze ministers er belang bij hebben... om een bom te leggen onder de verhoudingen met Nederland. Alleen ja, bewijzen kan ik dat niet. En daarom wil ik dat verslag wat ik heb waarin dus gelekt wordt over de Rijksministerraad... zo snel mogelijk aan de minister-president geven... die daar een onderzoek moet doen door de, door de Rijksrecherche... of door de AIVD of door iemand anders. We moeten weten welke politieke machtsspelletjes hier worden gespeeld. Ja, u loopt nu met die witte envelop in uw binnenzak. Uh, u zit hier op 100 meter bij het uh, ministerie van Algemene Zaken vandaan... het, het, het kabinet van premier Rutte. Uh, komt u het halen of gaat u het brengen? <laughs> nou ja, laten we het netjes doen... Uh, ik heb die informatie gekregen. Ik kan er ook niks aan doen. Ik wil die informatie ook niet hebben. Daar staan dingen u in. wilt het mij ook niet laten lezen, helaas. Ik wil het u absoluut niet laten lezen. Uh, daar staan dingen in die uh, niet openbaar mogen worden. Daarom heb ik het in een mooie envelop gedaan, dichtgeplakt... en uh, de minister gevraagd om het zo snel mogelijk te komen halen. Dan ben ik het kwijt. Maar kan hij ook aan de slag? Dan kan hij een onderzoek doen. Dan kan hij kijken uh, welke machtspolitieke spelletjes er op Curaçao worden gespeeld... En kan ook hij kijken wie heeft gelekt. Wie hij in de toekomst niet meer kan vertrouwen. Nou heeft die commissie Roosemuller dat onderzoek gedaan. Daar blijkt uit dat het helemaal niet goed zit daar met die regering. Met een aantal functionarissen uit die regering. Onder andere de premier, de minister van Financiën. Gisteravond heeft minister Donner in de Tweede Kamer gezegd... het parlement van Curaçao krijgt nog een paar weken de tijd... om zelf orde op zaken te stellen. Gaat dat gebeuren? Nee, dat kan niet. Want die verhoudingen zijn juist het probleem. Er is een cultuur van angst en intimidatie. Dus die statenleden daar mag je ook niet van vragen om dit probleem op te lossen... want dat kunnen ze niet. En wat moet er dan gebeuren? Nou, het enige wat we in de huidige verhoudingen kunnen doen... is dat Nederland ingrijpt. Wij zijn verantwoordelijk. SP-Kamerlid Ronald van Raak in gesprek met verslaggever Wilco Bom. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. En Mariel Hageman. Een groot deel van de voorpagina van NRC Handelsblad wordt in beslag genomen. door het nieuws dat de medeoprichter van Apple, Steve Jobs, is overleden. De krant beschrijft hoe voor het hoofdkantoor en bij zijn huis. direct na het bekend worden van zijn overlijden. rouwenden zich verzamelden. Veel van hen knielden met de iPhone in hun hand. Het toeval was dat technologieredacteur Mark Heyink van de NRC bij het moederschip was van Apple in Cupertino op het moment dat het nieuws naar buiten kwam. De reden was volgens Heijink niet bepaald journalistiek. De redacteur was daarom een t-shirt te kopen in de Apple winkel met de opdruk I visited the Apple campus, but that's all I'm allowed to say. Een verwijzing naar de absolute geheimhouding die het bedrijf van medewerkers eist. Het parool beschrijft Jobs als het genie van Apple, maar noemt hem ook een control freak en een communicator met charisma. Boven het artikel is een tijdbalk met de verschillende producten die mede door zijn toedoen op de markt zijn gebracht. Wat ontbreekt in die tijdlijn is de eerste Apple uit 1977. De internetkrant Huffington Post heeft die wel opgenomen in de lijst met iconische Apple-producten. De houten computer, die nog het meest lijkt op een typemachine doet bijna prehistorisch aan. De Macintosh uit 1984 zullen meer mensen zich herinneren. De introductie ging gepaard met een videoclip... die ook in de wereld van de reclame wordt gezien als historisch. Het filmpje haakt in op de angst die veel mensen toen hadden voor de computer. Niet toevallig wordt in de clip een link gelegd... met de beklemmende roman van George Orwell, 1984. On january 24, Apple Computer will introduce Macintosh en je zult waarom 1984 won't be like 1984 lang lang geleden maar waar andere multinationals zoals bijvoorbeeld Nike bakken met geld uitgeven om te adverteren geeft Apple al jaren nauwelijks iets uit aan marketing. Het bedrijf mikt vooral op gratis publiciteit. Ook daarin zijn ze baanbrekend. De Volkskrant schreef eerder deze week dat Apple in Nederland in het eerste halfjaar een luttele... 263.000 euro aan reclame heeft uitgegeven. Op Twitter, dat zonder de uitvinding van Jobs en de Zijner... waarschijnlijk niet zou zijn geweest... zijn talloze tweets waarin hij wordt herdacht. Van een eenvoudig thank you Steve... tot een verzuchting van iemand die nooit had gedacht... dat hij zo van slag zou kunnen zijn... door de dood van iemand die hij nooit heeft gekend. Maar er is ook iemand die denkt dat de modernisering van de hemel... met de komst van Steve Jobs nu kan beginnen. Steve Jobs wordt vooral neergezet als visionair. Voor een groot deel vanwege de producten die hij de wereld nalaat. Ook vanwege de manier waarop hij communiceerde. Er zijn op talloze sites uitspraken van hem terug te vinden. Waarbij hij op een heel aansprekende manier praat over zaken doen. Zoals, zoals zo is er een uitspraak in het Amerikaanse programma 60 Minutes. Waarin hij zijn manier van zaken doen vergelijkt met de Beatles. Die het onderling bepaald ook niet altijd eens waren middle car. My model for business is the Beatles. Uh, they were four guys who, who kept each other's kind of negative tendencies in check. Uh, they balanced each other and, and, and the sum was greater than, uh, the, the total was greater than the sum of the parts. And that's how I see business. You know, great great things in business are never done by one person. They're done by a They're done by a team of people. Het overlijden van Jobs inspireert ook kunstenaars in Nederland. Zo laat Jeroen Henneman het Apple-logo in de ruimte zweven... net iets boven een maanoppervlak. Ook te vinden via Twitter. En één foto komt bijzonder vaak voor op het web. De 19-jarige designer Jonathan MacLong heeft het logo van Apple gefotoshopt. De hap uit de appel is veranderd in het profiel van Jobs. Long maakte dit beeldmerk al bij het afscheid van de topman in augustus. Maar het lijkt nu minstens zo toepasselijk. Apple is een vertrouwde gezicht kwijt. No. En dan tot slot nog wat nieuws uit België. Dat wordt uh, beheerst door de pericle rond de Dexia Bank. Het staatsinvesteringsfonds van Qatar gaat Dexia BIL, de Luxemburgse poot van Dexia, overnemen. En dat schrijven de kranten De Tijd en Lego op hun website. Twee bronnen, dus brengen wij dat nieuws ook in dit mediooverzicht. Mariel Hageman, dankjewel. Na zes uur gaan we naar New York, waar onze correspondent Wes de Jong is gaan kijken bij zo'n Apple Store. Kijken of daar mensen met knielende iPads te zien zijn of kaarsjes op een iPhone.